12 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. De afgelopen dagen gingen duizenden mensen in Bosnië de straat op... om te demonstreren tegen werkloosheid en corruptie. Wordt het een Bosnische lente? En voor letselschade-expert Imen Drost wordt het morgen een spannende dag. Dan doet de rechtbank namelijk uitspraak in de zaak Janssen-Stuur. En je hoort hier natuurlijk het laatste sportnieuws van uit Sochi. Het nos Jan van der Putten. De Fiat heeft in Aalsmeer een illegale sigarettenfabriek opgerold. Er zijn negen Bulgaren aangehouden. Verder nam de Fiat 3600 kilo tabak, 2,3 miljoen sigaretten en apparatuur in beslag. En als die sigaretten waren verkocht, was de Belastingdienst bijna 5 miljoen euro aan accijns misgelopen. Zo'n 2500 huizen in Engeland dreigen te overstromen door het hoge waterpeil in de Theems. Het water in de rivier stond in tientallen jaren niet zo hoog en stijgt nog steeds. Militairen leggen zandzakken neer rond dorpen die dreigen onder te lopen. Lopen. Vandaag lijkt het droog te blijven, maar dat betekent niet dat de problemen minder worden. Het vele water dat de afgelopen tijd is gevallen zal met name in de regio's ten westen van Londen blijven stijgen. De Eerste Kamer moest zich inzetten voor de rechtspositie van kinderen die gebruik maken van psychische zorg. Vier grote zorgorganisaties zeggen dat in advertenties in een aantal kranten. Het kabinet wil de psychische zorg voor kinderen vanaf volgend jaar laten uitvoeren door de gemeenten. En de zorgorganisaties zijn bang dat kinderen in de ene gemeente beter worden geholpen dan in de andere. Ze zeggen dat zo'n 200.000 kinderen hun wettelijke recht op zorg verliezen. Morgen debatteert de Eerste Kamer over de plannen. Irene Wust moet nog vier keer in actie komen tijdens de Spelen in Sochi... maar de gemeente Goorle heeft al besloten dat de Olympisch kampioene een huldiging krijgt. Wust won gisteren tijdens de drie kilometer goud... en dat is voor Goorle reden genoeg om de schaatsster na de Spelen in het zonnetje te zetten. De 27-jarige Brabant is al twee keer gehuldigd in haar geboorteplaats... na de gouden medailles van de Spelen in Turijn en Vancouver. Het weer nog. Bewolkt en af en toe regen, ook wat zon. Het wordt zes of zeven graden.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 de Olympische Spelen in Sochi vragen de aandacht want de halve finales mannen 1500 meter short track staan op het punt te beginnen met Niels Kerstrolt. Hier is Sebastian Timmermans. Die uh, Niels Kerstot rijdt op dit moment nog een beetje in de rondte met de handen in de zij. Terwijl, terwijl de starter al twee keer uh, gefloten heeft. Maar we zitten net na een dwel. En dan weten we dat schaatsers nog wel eens uh, even een tijd nemen om de boel iets langer te laten uitharden. Het water te goed uh, te laten bevriezen op de toplaag van uh, de ondergrond van het ijs. En nu wordt dan Niels Kerstot zijn naam omgeroepen. En dat gaat ook gebeuren met zes andere namen. Zeven rijders in deze eerste half halve finale op de 1500 meter. Er zijn drie halve finales. De nummers 1 en 2 van elke halve finale gaan door naar de A-finale... waar het dus gaat om goud, zilver en brons... En de nummers 3 en 4 naar de B-finale. Die is er ook nog namelijk in het short track. En voor de andere schaatsers betekent het dat ze klaar zijn... na deze halve finale. Wie zijn de tegenstanders van Niels Kerstelt? Dat is onder andere François Hamler uit Canada. Dat is niet de beste, Hamler, maar hij is wel goed. En die stopt nu zijn vinger in zijn oor en lacht even... ook richting Niels Kerstelt, omdat er een overdovend lawaai opgaat. Opklinkt uit de Iceberg Skating Palace. Omdat de naam van Victor aan wordt genoemd. Dat is een Koreaans van origine. Een uh, olympisch kampioen in Turijn. Won hij goud op de 1000 meter en de 1500 meter individueel. En ook nog eens met de Koreaanse aflossingsploeg. Daarna raakte hij geblesseerd. En toen, is die, toen hij niet gekwalificeerd werd, uh, uh, die zich niet kon kwalificeren voor de Spelen van Vancouver, werd Victor Aan weggekocht. Iets anders weet ik er niet voor te verzinnen. Door de Russen. Dus uh, is Victor Aan een uh, import Rus En natuurlijk juichen de Russen voor de voormalige Koreaan. De grote naam uit deze eerste halve Finale. Die Victor aan. Staat in vierde startpositie. En Niels Kestelt die klapt nog een keertje voor de led. Roberto Puketis. Dat was de man die dat toegevoegd. Uh, aan deze halve finale. Daarom hebben we zeven rijders in plaats van zes rijders, omdat er in de eerste ronde wat misging in zijn Hita Hij werd weggeduwd door de Japaner Takamido en daarom is die Puketis toegevoegd, omdat hij in kansrijke positie lag op het moment dat hij werd weggeduwd. De eerste halve finale is vertrokken, uh, is vertrokken. Inderdaad, ik dacht even dat twee startschoten hoorden, maar dat valt toch nog mee. Gelukkig maar één schot. Geen valse start. Niels Kesteld in tweede positie achter de Fransman Thibault Voukene. Kestelt wil altijd graag van kop af aanrijden. Dat is zijn tactiek. En dan de andere, de concurrenten als het ware, opvangen in die 13,5 ronde die deze uh, 1500 meter duurt. En hij heeft inmiddels ook de koppositie genomen. En Volkener vindt het allemaal wel best na. Dat zeg ik wel. Volkener komt heel langzaam en zeker weer onderdoor geschaatst bij Niels Kerstvot. Een Chinees. Han in derde positie. En in vijfde positie zit dan Victor aan. Daar zullen de Russen natuurlijk naar kijken. Daar kijkt iedereen naar in deze eerste halve finale. De Olympisch kampioen dus van Tur. Daarachter zit de Koreaan Park, Sejong Park. Ook dat is een grote favoriet. Terwijl de Chinees nu naar voren komt. De Chinees Hang neemt de leiding in de Kestel. Nog altijd in tweede positie. Frans Mafolken-air probeert tussendoor te komen. Dat lukt niet, omdat de Chinees de weg verspert. En daar maakt Kestel even gebruik van. Komt buitenom. Juryleden kijken gelijk toe. Zullen wellicht dat moment dadelijk nog even aan terugkijken... om te kijken of dat wel allemaal volgens de regels is gegaan. Ondertussen rijdt Niels Kestel nog altijd op kop. Hij won de straks zijn serie. Zeer overtuigend. Nu nog zeven ronden te gaan. En nog altijd geen aanval van Victor aan. vecht achter de, achter de rug van Kestelt nog steeds. Met die ham. Het duel uit om de tweede plaats. Verlies dat duel. En ook komt de Canadees Hamler voorbij. Die rijdt nu derde. En nog altijd Kestelt aan de leiding. Moet dadelijk de concurrenten gaan opvangen. In de laatste vijf ronden. Als de aanval gaat komen. Bijvoorbeeld van de Chinees. Komt nu al Ham naar de eerste plek. En Kestelt naar de tweede plaats. Kestelt ligt nu tweede. En van achter komen ze hoor. Daar komt Victor aan naar voren. Die zit nu in de rug van Kestelt. Victor aan zoekt naar het gaatje voorbij de Nederlander. Dat gat is er nog niet. Maar nu laat Kerstelt wel een gat vallen. en Daardoor komt Victor aan naar voren. Kerstelt nu naar de derde plek. Dat is niet genoeg om voor een plaats in de A-finale. De Chinees ligt nog altijd op kop. aan in tweede positie en zakt nu weg. Ligt op dit moment vierde. Dat zou nog net genoeg zijn voor een plaats in de B-finale. Meer lijkt er niet in te zitten voor Niels Kerstelt. Terwijl er nu, van nu aan de voorkant wel van alles misgaat. Bijna een valpartij van de Koreaan bij het tegen van de laatste ronde. Kerstelt wordt nu ook weggedrukt door de led en zakt verder naar achter. Het is de Chinees Han die doorgaat samen met Victor aan naar de grote finale, de A-finale. En Niels Kerstelt komt niet bij de eerste vier. Dus lijkt hier te worden uitgeschakeld, ook voor de B-finale. Maar er was een hoop geduw en getrek. Dus kan ik me voorstellen dat de scheidsrechters zowel naar een aantal, zo even naar een aantal beelden gaan kijken. Maar het lijkt er dus op dat Niels Kerstelt is uitgeschakeld op de 1500 meter bij de Heren. Dan we hopen op Sienke Knecht, die komt over een minuut of tien daar in de baan. Sebastiaan Timmerman meldt zich zo meteen weer. In Bosnië is het vrijdag flink onrustig geweest. Groepen demonstranten hebben een spoor van vernieling achtergelaten in de hoofdstad Sarajevo. Presentatrice Lela Prijevork en journalist Mustafa Haji Ibrahimovic, uh, Mustafa, jij moet als journalist daar niet zijn op dit moment. Ja, juist wel. Maar je bent ik, er niet. Ik had, ja, ik had heel graag daar willen zijn, maar ik ben er niet. Maar wel collega's en vrienden van mij zijn daar wel. Ja, ja en daar maar, hou je, je daardoor op de hoogte van de situatie. Jazeker. zeker. Ook heel veel via Facebook. En letselschade-expert Ime Drost is de gast. Hij stond zo'n 200 oud-patiënten van Ernst Janssen-Steur bij. Morgen dan doet de rechtbaak uitspraak in de strafzaak tegen de oud-neuroloog. Meneer Drost, um, wordt dat voor uw cliënten het moment van genoegdoening? Dat wordt de finale na acht jaar strijd. Dat zegt genoeg. Zo meer. De nieuws -PV. Felix Murders en Willemijn Veenhoofd. Mustafa, jij werkt dus als journalist in Nederland... maar je komt dus oorspronkelijk uit Bosnië. De onlusten zijn vorige week begonnen in Tuzla... een stad Klopt. in het noordoosten van Bosnië. Ja. Waarom in, in, daar? Industriestad. En het is ook een stad waar die uh, multietnische samenleving nogal behouden is. Tijdens de oorlog en na de oorlog. Dus daar wonen veel bevolkingsgroepen door elkaar heen. Klopt. Mm -hmm. En dat krijgt het dus uh, niet meer dat niveau van de etnische... maar Echt sociale onrust. Dus sociaal onvrede over werkloosheid, slechte lonen, geen lonen, slecht onderwijs, gezondheidszorg, noem maar op. En, en corruptie. En waarom specifiek in Toesla? Wat is daar gebeurd? Um, nou, daar waren een aantal staatsbedrijven die zijn gepri ge geprivatiseerd. Mm -hmm. En um, daarna zijn heel veel mensen ontslagen werkloos geworden. En sommigen hebben al maandenlang uh, geen salaris gekregen. Ja, maandun, en ze, dun, meer maanden, meer dan een jaar geloof ja, ik wel. Ja, klopt. En uh, zij protesteerden elke woensdag... kwamen zij bij het regeringsgebouw van het kanton Natuzla... Uh, om te vragen van, hoe zit het nou? Wanneer krijgen we onze salaris? Uh, yeah. Wanneer krijgen we werk? En ze krijgen geen gehoor. En woensdag dus afgelopen week liep het uit de hand. Zij wilden eigenlijk de premier uh, spreken. Mm -hmm. Hij stoerde politietroepen op ze af. En toen is de... Ja, toen is de vlam in de pan geslagen. Exact, en daar ja. is het toen begonnen. Ja. En jij zegt, ja, vooral die enorme werkloosheid en de ja. corruptie dus. Mm -hmm. Merk je dat ook onder jouw vrienden en familie en kennissen? Zeker. Ieder jaar dat ik in Bosnië ben, mensen klagen daarover. Uh, ouderen klagen over lage pensioenen. Uh, vrienden van mijn leeftijd klagen over dat ze nooit uh, werk kunnen krijgen... of nooit echt werk. Die zijn al dus jaren tijdelijk. werkloos? Ja, en um, het is altijd de dubie van zal ik hier blijven of zal ik naar buitenland gaan. En jaren geleden heb ik uh, tegen mijn vrienden die heel slim en eigenlijk heel... Um, ze kunnen heel veel. Heb ik gezegd blijf alsjeblieft hier. Want als jullie vertrekken dan is mijn laatste hoop ook vertrokken. En sinds vorig jaar zei ik kom. Als je, de, je, kans kom krijg, als je de kans krijgt ga. En ken je ook veel mensen uh, die zijn ontslagen? Ken je daar verhalen van? Um, nou ik moet zeggen uit mijn... Wat mijn eigen familie betreft, die, de meeste hebben wel werk. dus, uh, Maar uh, ik ken ze persoonlijk niet. Maar ik ken wel heel veel mensen die geen werk hebben. Leila? Ja, vrouw. Um... Inderdaad, ik heb in mijn, zelf in mijn familie ook meegemaakt... dat het heel lang duurde voordat er werk was. Ja. Uh, alleen als ik kijk naar mijn nicht, een voorbeeld. Zij is 40-plus inmiddels. Uh, heeft natuurlijk in haar uh, meest vruchtbare jaren de oorlog meegemaakt. Vervolgens, ja, dan bouw je het soort van weer op. Zij heeft, uh, is cum afgestudeerd in de medicijnen. Heeft een hele mooie uh, cv en alles. En heeft vijf jaar is het, uh, geduurd voordat zij een, uh, ja, een baan kreeg uiteindelijk. En nu werkt ze binnen een ziekenhuis en uh, is ze daar apotheker. Ja. En zie je? dit nou, dit is niet alleen een toeslag. dit zie je door heel Bosnië heen, die is heel, Ja, heel bos niet heen. En daarom is het ook zo bijzonder op, deze, op dit moment dat dit daar plaatsvindt, is omdat de jeugd staat op, ouderen staan op, iedereen staat op, omdat ze met elkaar willen strijden voor die basisrechten die we allemaal horen te hebben. Mm -hmm. En dat is dus dat je niet in armoede leeft, en dat je dus zekerheden krijgt en hebt. Maar waarom juist nu? Want ik begrijp, vorig jaar zomer gingen mensen ook al de straat op, uh, toen is het toch weer een beetje weggeëpt. Wat is er nu veranderd? Uh, wat er veranderd is, is dat uh, de mensen altijd, als je zegt, twintig jaar na dato, dus na de oorlog, bijvoorbeeld of zo. Mensen hebben altijd gedacht: we investeren in onze kinderen. Die hebben de toekomst. Wij zijn er wel de verloren generaties, dat zijn er inmiddels twee. Maar deze generatie, dus die jeugd is, die heeft dus ook geen perspectief. En nu heeft iedereen echt zoiets van... nu moeten we ervoor gaan, want waar gaat dit naartoe? Werkloosheidpercentage? Bijna 50%. 60% ja, onder ja. de jongeren zelfs. De jongeren die zitten dus voortdurend thuis eigenlijk. Ja. Ja. En het is dus geen ja. perspectief. Het is of je zit bij een politieke partij... waar je bent aangesloten en daar via kun je dan aan baantjes komen... of je moet geld hebben of vermogende mensen om je heen hebben... of goede netwerk. Dus, ja. Ja. Je moet bedenken, Joegoslavië was een bijna staat, uh, klasseloze maatschappij. Ja. Je had een hele sterke middenklasse. En nu is die... Middenklasse helemaal verdwenen. Nee. Dus, dus je hebt alleen maar de rijken en de armen. En die rijken zijn rijk geworden door middel van corruptie? Grotendeels. Grotendeels wel, ja? Ja? Ja, ja. Dat privatiseren heeft, ja. Ze, ja. heeft ja. ze ja, Ze, ze kopen voor, voor een euro een, een fabriek en ze verkopen ze voor, voor, voor miljoenen aan derden en die ontslaan ze. Maar merk je het ook aan? Want je zegt net van ik zeg inmiddels tegen mijn vrienden kom alsjeblieft hier naartoe. Nee, ik, ik, uh, kies leven. voor jezelf zeg ik nu. Ja. Kies voor jezelf. Kies wat het beste voor jou is. Maar merk je het aan vrienden dat ze, dat ze echt plannen maken om weg te gaan? Nou, ik denk dat heel veel gaan studeren in het buitenland. Zo, zo, om hun kansen te vergroten om, mm. om, om, om, om een baan te krijgen uh, in het buitenland. Of, of als ze terug gaan, dat ze uh, meer kans maken op een baan in het land zelf. En ik merk wel dat heel veel mensen uh, nu echt serieuze plannen maken om, om te vertrekken. En ja. dat gebeurt al jaren. En, ja. en waarom, waarom nu eigenlijk die demonstraties plaatsvinden? Mensen zijn bang. Mensen waren jaarlang bang vanwege die traumas van de oorlog. Ja. En eigenlijk is het al overwinning dat mensen nu de straat opgegaan zijn. Dat ze ja. eindelijk durven. Ja. Hebben ze zich verenigd, die demonstranten? Hebben ze een leider? In, inmiddels wel. In Tuzla hebben ze een leider. Hebben ze hun doelen gesteld. Uh, uh, premier van Tuzla heeft ontslag uh, ingediend. Ook premier van Sarajevo kanton, premier van Zenza kanton. Dus er dus is al iets gaande. Er zijn ja. al resultaten ja. Ja. van ja. deze Lekker. demonstraties. Absoluut. Ja. Maar ja. dat is alleen en de grote aan, koppen, hè? Of niet? Tuzla, ja. Sarajevo en Zenza. ja. ja. In het westen van het land gebeurt ook wel wat. En er komen steeds meer platen bij. Ik zag ja. gisteren op Facebook al een heel lijstje... volgens mij 17 plaatsen al. Op, waar het, op dit uh, moment zijn de demonstraties ja, om ook. één uur beginnen ze. Ja. Maar als ik naar het journaal kijk... dan hoor ik de, de verslaggever zeggen... ja, de, behalve dan die plaatsen waar jullie het over hebben. Maar voor de rest is het een beetje een ongeorganiseerd zootje. Het is natuurlijk ook profijtelijk om het op die manier neer te zetten. Hè? Want je, je bent als staat ook bezig om je eigen hachie te redden. Dus, oh, dus je probeert onze NOS-verslaggever ook... ziet het verkeerd. Nee, maar ja, de demonstranten die worden natuurlijk wel gedemoniseerd. Hè, op dit mm -hmm. moment. Dus het wordt... Het het is natuurlijk ook profijtelijk om het op een bepaalde manier neer te zetten... Maar om goed, mensen ook een, een bepaalde kant te krijgen. Facebook Zij zijn, bezig, Zij zijn ja. bezig om zich nu te organiseren. Ja, ja, dus zeker. Dus het is nog een ongeorganiseerd... ongeorganiseerd voor een deel wel, voor een deel, ja. wel, voor deel niet. Ja. Ja. Klopt, want het is echt wel begonnen... omdat mensen echt zich verenigd hebben vanuit ja. wanhoop. Ja, het is nou, wanhoop. Echt. Er wordt natuurlijk veel vergeleken op dit moment... de situatie met Oekraïne. Kan je het daarmee vergelijken, Lele? Uh, ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant ook niet... Het is, uh, het is, uh, dit is ook iets wat, wat um, ja, eigenlijk heel veel grenzen ook overstijgend is. En de situatie in het land is anders. Je hebt met andere ja. samenstellingen en ontwikkelingen door de jaren heen te maar maken. Maar ja, de, de, de onvrede met de machthebbers, uh. dat, is, dat is de overeenkomst. En, en de, echt, de, de, de haat misschien wel, die er vanaf spat. Ja, ja, en uitzichtloosheid en de wanhoop. Als ik mag even, verschil met Oekraïne is ja. de samenstelling van het land. Dat... Er is één staat, twee autonome entiteiten, drie presidenten, tien kantons, veertien regeringen, 183 ministeries. Dus 183 ministeries. Dat zijn dus ministers leiden. allemaal. 85 politieke partijen, 13 syndicaten, twee polities, drie wetenschapsacademie, twee pensioenfonds, drie onderwijssystemen, drie telecombedrijven, drie elektrobedrijven. Hoe komt u dat het allemaal. 550 werklozen, 85.000 werklozen door het verkeerssysteem. Het systeem is onhoudbaar. Nee. 70% van het landelijk budget gaat naar de administratie. We hebben 65.000 ambtenaren. <S! Is het destijds fout, fout gegaan met de vredesonderhandelingen? Ja. ja, exact. exact. Ja? Ja? Dit, is, dit is allemaal uh, eigenlijk. Uh, Gevolg van dit Dayton akkoord. Ja. Want, toen, want toen moest het allemaal zo netjes geregeld worden. Nou Iedereen moest ja, klein Het moest een klein vooral, beetje het verdeeld, met. vooral ja. verdeeld worden. <laughs> en de bos is een de bos is een ja. moslim, de bos is een exact. Ja. ja. ja. En op die manier is dus die, heeft die verdeling plaatsgevonden. En waar, je kan niet een staat bouwen als je de hele tijd moet wisselen van een president. Iedereen die gaat voor zijn eigen hachie. Iedereen kijkt van, hé, kan ik jou wel vertrouwen, kan ik jou niet vertrouwen. Dus ja. er is geen basis. Ja. We nee. hebben hier wel één iemand aan kop. En we, hé, als je de verkiezingen wint. En ja. daar, die is dan, heeft zijn termijn uit te zitten. Volgende, en zijn week, beste doen. volgende week staan de mensen nog steeds op straat? Ja. Ik hoop het. Ja, je ja. hoopt het. We gaan ja. het zien. Blijf zitten daar, meneer. Radio 1. De NieuwsPV. Met grote zorg en teleurstelling is in Europa gereageerd op de uitkomst van het Zwitserse referendum gisteren. De Zwitser's besloten met een kleine meerderheid dat werknemers uit EU-landen niet meer automatisch welkom zijn op de Zwitserse arbeidsmarkt. NWS-correspondent Tijn Sadé, Tijn, jij ja, volgt die persconferentie op dit moment van de Europese Commissie. Hoe wordt er gereageerd op het Zwitserse besluit? Nou, het is nu bezig, die conferentie. Voorlopig is de milde reactie nog. We zijn zeer teleurgesteld. Nou, dit gaat natuurlijk in tegen alle bestaande afspraken... die er zijn tussen de Europese Unie en niet-EU-land Zwitserland. Want als buitenbeentje hè, dat dus niet deelneemt aan de Europese Unie... heeft Zwitserland wel tal van verdragen met de EU. En daar profiteert het land behoorlijk van op die Europese interne markt. Zo'n 100 miljard alleen ja, uh, in de EU uh, afzet. Nou, in ruil voor die voordelen is er dus die afspraak met Zwitserland dat wij, jullie Nederlanders, Duitsers, wij allemaal gewoon ons vrij kunnen vestigen op de Zwitserse arbeidsmarkt. Maar met dit referendum gaat dat dus veranderen en dat is onaanvaardbaar, vindt, vindt Brussel. Maar dat maakt natuurlijk deel uit van al die verdragen die de Europese Unie heeft gesloten met die verdragen, die staan dan ook op het spel waarschijnlijk. Ja, precies. Uh, het ultieme dreigement dat dus, uh, dat dus nu ook in de lucht hangt... is, nou dan gooien we al die andere verdragen ook gewoon in de prullenbak. Nou, niemand durft dat nu nog te uiten, dat ultieme dreigement. Maar uh, ja, het is wel heel duidelijk dat Brussel echt een hele stevige boodschap... Uh, uh, zometeen gaat laten horen aan Zwitserland. Want ja, de bijna heilige principes hè, van dat vrije verkeer... op de interne markt in Europa worden met dit referendum geschonden. Tijdens AD mocht er meer nieuws zijn uit Brussel. Natuurlijk, dan ben je welkom hier in De Nieuws BV. Sebastian Timmerman in sortie bij het short track. Halve finales van de mannen 1500 meter met Shinky Knecht. We kijken naar Knecht die zijn benen nog een beetje los schudt. Als het ware zo vlak voor de start. Eén voor één worden de rijders opgeroepen naar de start. Gebeurde net met de Rus Seemen Eli Straatov. En nu als laatste Eduardo Alvarez. Dat is een Amerikaan. Die is de zesde man. Hij is de zesde man in deze halve finale. Top 2 gaat dus door. Een sterke halve finale. Want Wellborn en Confortola uit Groot-Brittannië en Italië... zijn ook weer van de partij. De Knecht werd eigenlijk vierde achter die twee. En een Japanner in zijn serie. Maar ging dus door omdat de Japanner vervolgens een penalty kreeg. Nu heeft hij geen genoegen aan een plek met in de top 3. Hij moet echt de eerste of tweede worden in deze halve finale op de 50. Die gestart is 13,5 ronde. Anders is het over en uit voor wat betreft de A-finale. Een andere hele grote naam gaat nu naar voren... maar neemt de tweede positie in achter sien Knecht. als het aftasten nog een beetje bezig is. En dat is de Canadees Charles Hamler, de Olympisch kampioen... op de 500 meter van vier jaar geleden. En hij maakte ook deel uit. Hij was eigenlijk de grote man ook toen van de aflossingsploeg... die in Vancouver ook de gouden medaille pakte. En daarmee het, het short-track stadion in Vancouver in extra Hamler komt naar voren. Neemt resolute leiding. Ik ben een grote man lijkt u wel te zeggen. En ik bepaal hoe deze halve finale loopt. Knecht in tweede positie. Lijkt wat beter op zijn quiviver te zijn dan in die serie van de straks. Waar het dus maar met de hak over de sloot ging. Sterker nog Knecht gaat nu Hamler voorbij. Knecht naar de leiding met nog negen ronden te rijden. In derde positie zat de Italiaan Confortola. Daar komt nu de Rus Elistratov naar voren. Het is al knap als Knecht hier bij de eerste twee eindigt hoor. Als hij naar de A-finale gaat in dit veld in deze halve finale. Dan maakt hij toch ook gelijk wel kans wellicht op een uh, medaille. Eerst maar zien of hij in de finale terecht komt. Want de Canadees Hamlet, Olympisch kampioen... is op de 500 meter, komt weer naar voren. Nog zes ronden op deze 1500 meter. Knecht in tweede positie, dat is genoeg. Maar Elie Stratoff zit op het vinkertouw. Die loert naar een plekje waar hij weer voorbij kan. En krijgt nu de Brit Wellborn voor zich uit. Elie Straatov naar de vierde plaats... terwijl daar helemaal achterin gevallen wordt. En dat is dan het voordeel van Knecht. Want dat ontregelt deze halve finale. Maar Knecht... Laat Laat zich verrassen. Laat zich even verrassen door Welborn. Maar gaat mee. Achter Welborn naar de tweede plek. Hamlet nu naar de derde plaats. Laatste vier ronden. Hamlet weer naar voren. Knecht nu op de derde plek. Dat is niet genoeg. Hij moet Welborn voorbij in de laatste rondjes. Drie ronden nog te gaan. Sjinkie Knecht zoekt naar een plaatsje waar die Welborn voorbij kan in die laatste twee rondjes. Nog twee keer. 111 meter. En dan weten we het. Knecht in derde positie. Dat is niet genoeg voor de finale. Hamlet is de leider. De Canadees. Welborn in tweede positie. En komt er nog een gaatje voor Knecht of komt dat gaatje en niet meer. Het is zoeken, zoeken, zoeken... in de laatste ronde. Hamler gaat deze halve finale winnen. Maar wat doet Shinky Knecht? Shinky Knecht komt er niet meer voorbij. Shinky Knecht wordt derde in deze halve finale. En dat is niet genoeg. Dat betekent dat hij later vandaag nog wel een keer... in actie komt, maar in de B-finale. Als Hamler en Welborn geen straf krijgen van de scheidsrechters... en eerlijk gezegd kan ik me dat niet voorstellen... omdat ik ze geen rare dingen heb zien doen. Dat gebeurde allemaal achter hun rug. Dat betekent dat dat Shinky Knecht... Derde wordt en dat er geen plek is voor hem in de A-finale. In de strijd dus om het goud, zilver en brons later vandaag. Wij halen nog even een mechtige adem. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Gaan relaxen met rollen van de redactie. Nou, die het ook nog even allemaal moet verwerken, hoor. <laughs> nou ja, ik heb een update van de nieuwsv.nl. Daar vind je vandaag acteur Shia LaBeouf. Die zat in Transformers en de laatste Indiana Jones-film. Het kindje van Hollywood was hij een beetje. had een grote toekomst voor zich... Maar het gaat de laatste tijd niet zo goed met hem. Het verschijnt vaak ongedoucht. Hij werd een paar keer beschuldigd van plagiaat. Hij trok zichzelf een tand uit op de set. Hij twittert elke dag de tekst... I am not famous anymore. Nou, dan is er wel wat aan de hand, zou je denken. En gisteren liep hij zomaar weg van een persconferentie... om later op de dag met een papieren zak over zijn hoofd... op de rode loper te verschijnen. <laughs> ja, zelf vindt buff, buff. de mens Shia buff trouwens dood normaal. Look, I accept what I gotta get into. to do what I love, you know what I mean? I am super normal. Super normal. Like more normal than most. Super normal. Normaler dan de meeste mensen zelfs. De vraag bij dit soort dingen is altijd... is het een PR-stunt voor het een of ander of niet? Dat je met een zak over je hoofd nog een hele grote kunt worden... bewijst trouwens BNN's eigen Sander Lantinga. Ja? Die begon zijn tv-carrière bij MTV. We weten het ja? nog wel, met een zak over zijn hoofd. Een overzicht van de fratsen van LaBeuf op de Nieuwsbv.nl. En daar is ook aandacht voor Flappy Bird. Daar heb je misschien wel eens van gehoord... of je hebt het misschien zelfs op je telefoon staan. Nee, dat ik niet. Nee, niet? Nee, nee, oh, je je weet, weet niet hoe dat moet, hè, denk ik. Ja, dat ook, ja. Het is een wat oenig uitziend spelletje voor de iPhone... waarbij een vogel door een landschap met buizen moet loodsen. Dat klinkt dan zo. Ja, dat hoort zo ongeveer. Ja, ooit, zo, ja. ja. Zo flap, flap. Daarom heet het Flappy Bird ja, waarschijnlijk. Ja. Het spel werd binnen een paar weken 50 miljoen keer gedownload. En de maker, de Fjettnameis ja. Dong, verdiende 50.000 dollar per dag. Tot nu dan. Deze Nguyen kan de druk niet meer aan... en hij heeft het spelletje nu uit de App Store gehaald. Dat is een gek verhaal. Dat is ook sneu voor de mensen die het alsnog willen spelen. Maar het is misschien ook wel beter, want Flappy Bird kan een behoorlijk frustrerend spel zijn. Als je het niet zo goed kunt. Op YouTube staan mensen die hun frustraties vastlegden. Let's try to get more than one. Max, where we got two. We got two. What the hell? We didn't even touch the pie. One, one, one, one. No. The goal is two. Please don't do that! Ja, dat en meer. Zoals een passende vliegtuigmaatschappij baas op nieuwsbuffet.nl. Mocht je om drie uur even niks te doen hebben, log dan even in op het deel daar, dan kun je kijken naar onze Olympische specials. Vandaag ging Han Pekel voor ons headfirst een rodelbaan af. Tot zo. Adèle komt dit jaar met een nieuw album en de naam die zal net zoals de vorige keer weer met het leeftijd te maken hebben. De eerste heette 19, de tweede heette 21 en deze wordt wellicht 24 of 25. Houd nummer. Rolling in the Deep.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 The sky. The Dell rolling in the deep. En columnist Nienke de Jong, maandag, dus dan is zij bij ons... en je gaat ons vertellen waar je druk over maakt. Of liever zegt eigenlijk blij, want het Olympisch vuur heeft ook jou aangestoken. Ja, en dat doet het al jaren. Maar ik was weer helemaal terug in waarom ik de Olympische Spelen zo gaaf vind. Het is niet alleen dat je mag juichen voor landgenoten die het supergoed doen... en dan voel je een soort van misplaatste trots... alsof jij daar iets mee te maken hebt gehad. Maar ook dat je allemaal sporten ziet waarvan je de vier jaar daarvoor... weer geen weet had dat ze bestonden... Of je wist al dat ze bestonden, maar dan wist je dan alleen maar... als je midden in de nacht per ongeluk naar Eurosport keek... en ineens zag, oh ja, sloopstaal, dat bestaat ook nog. En nu, wat zie je? Nou, zo zat ik dus gisterochtend op de crosstrainer in de sportschool... te kijken naar de finale sloopstaal. En toen dacht ik, waar is het misgegaan? Want ik zag allemaal super gave, super knappe meisjes vaak ja, ook nog... Ja. de meest ingewikkelde dingen doen op zo'n schans... en met van die palen en bochten en weet ik veel... En ik stond op een cross-trainer, make-uploos... een beetje te kijken naar dikke, zwoegende mannen... die in mijn sportschool ook nog iets van hun lijf proberen te maken. En toen dacht ik, waarom sta ik hier? En waarom staat Cheryl Maas daar in de sneeuw? Waar is dat fout gegaan? En die middag... Ja, het is op veel, veel punten fout gegaan, we zullen het niet helemaal terughalen. En smiddags wilde ik ook nog wat leuks gaan doen, uh, buiten, buiten het huis. Maar ik ben dus het huis niet meer uitgekomen... omdat ik gebiologeerd naar de biatlon heb zitten kijken. Naar de 7,5 kilometer van de, van de vrouwen. Paf! Ik ben er, dus eerst vond ik, ik vond biathlon een beetje een aanstellerige sport. Ik dacht, laat, kies nou, lang lauw verschieten, waarom zou je het nog combineren? We hoeven niet meer te jagen, weet je? de prehistorie is voorbij... En nu zag ik ineens: Dit is ongeveer de spannendste sport die er bestaat. Want je moet er zoveel voor kunnen. Je moet en super sterk zijn. En super goed kunnen langlopen. Dan moet je je hartslag weer naar beneden krijgen. Zodat je ook nog geconcentreerd kunt schieten. Als dat niet lukt, dan ben je zo je gouden medaille kwijt. Ook al ben je het hele jaar zeg maar, de allerbeste van allemaal. Uh, op, het op het moment dat jij je trillende vinger niet onder controle krijgt. Dan ben je gewoon je medaille kwijt. Nou, ik vond dat zo fantastisch gaaf. Dat is een soort van James Bond achtige. Ja, de, ken je nog Telekids? Daar had je altijd de mega blubber Power Race op het einde van de uitzending. Er moesten ook altijd kinderen heel veel verschillende opdrachten achter elkaar doen. Nou, dat gevoel had ik er een beetje bij. En hoeveel wijn had je toen inmiddels op? Uh, nee, één <laughs> bokbiertje. En zo enthousiast was ik. Toen dacht ik dus, kijk, Thijs Sonneveld, de sportjournalist, die had een, een jaar geleden het idee van om een berg in Flevoland neer te ja, zetten voor wielrenners, zodat wij beter Thijs. kunnen leren, leren klimmen. Heel goed, heel goed initiatief, lijkt nu een beetje een stille dood te sterven. Dus ik denk, misschien kunnen we het omzetten... want zo'n berg is ook helemaal klimatologisch niet verantwoord... dat we daar gewoon een soort enorme indoor biatlonbaan maken. Zo van, die sneeuw komt er. Zodat we in Nederland gewoon ook de kinderen weer aan de biathlon krijgen... en kunnen laten zien van, kijk, dit is een geweer. Dat hoef je niet altijd te gebruiken om mensen mee dood te schieten. Dan kun je ook gewoon mee biathlonnen, dat is fantastisch. En dan kan ik ook een keer biathlonnen... Kijken of het iets voor mij is. En dan hoef ik niet meer op zondagochtend op die crosstrainer te staan. Ik zie alleen maar winst. Alleen maar winst. Biathlon er is. Biathlon. En vanmiddag om vier uur kunnen we weer gaan kijken. Linker Jong, dankjewel. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. In Bosnië werd de afgelopen dagen flink gedemonstreerd. Met presentatrice Leila en journalist Mustafa... bespraken we net waar die onrust ineens vandaan komt. En morgen doet de rechtbank uitspraken in de zaak Janssen-Stuur. Met letselschade expert Imen Drost blikken we terug op het proces. Dit is Radio 1. Weer is het internationaal met Jan van der Putten. In de zaak van het verdwenen koningszilver in Kerkrade heeft de politie twee mensen aangehouden, zijn medewerkers van een reinigingsdienst. De 200 zilveren schildjes lagen opgeslagen in een kluis van de bank, maar kwamen vorig jaar door een fout van de medewerker bij het grof vuil te staan. De politie en het OM kwamen de twee verdachten op het spoor na tips.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 De Fiat heeft in een loods in Aalsmeer een illegale sigarettenfabriek opgerold. Er zijn negen Bulgaren aangehouden die waarschijnlijk ook in die loods woonden. En de Fiat nam tabak, 2,3 miljoen sigaretten en ook apparatuur in beslag. En in Rotterdam is een Fransman opgepakt met 90.000 euro in zijn auto. Op de Van Brienoordbrug negeerde hij een stopteken. Ging er vandoor met 170 kilometer per uur. Maar reed tegen een paal en werd gearresteerd. En dat zijn de hoofdpunten. Hey, LOS Radio Olympia. De het Gio laatste Olympus. nieuws vanuit Sochi. Nou, Gia, we hebben het niet zo best gedaan met Short track, hè? Nee, maar wat een spektakel. Wat een ongelooflijk spektakel daar. Veel Nederlanders in actie vandaag voor de mannen zat er geen finale plaats in op de 1500 meter. Knecht en Kerstel kwamen dus niet door die halve finales heen. Sebastian Timmerman heeft er even kunnen ademhalen. Sebastian voor de analyse. Wat ging er mis? Ja, hij zocht naar een, naar een gaatje, Shinky Knecht, in de B-finale... achter de rug van Welborn. Maar dat gat, dat, uh, kwam er niet meer. En ik moet zeggen, Knecht maakte ook al geen super goede indruk... in de eerste ronde. Toen ging hij met hakken over de sloot... naar die halve finale toe, waarin hij uh, onder andere moest rijden... tegen de Olympisch kampioen op de 500 meter, Charles Hamelin. Topfavoriet ook voor een titel op de 1500 meter vandaag. Die won die halve finale en hij kwam dus niet voorbij aan de Brit Welborn. En dus rest een plaats in de B-finale. Kerstelt was kansloos in zijn halve finale, wordt zesde. Ook geen B-finale. Finale voor hem niet een A-finale, ook geen B-finale. Kerstelt is dus klaar. Op de 500 meter bij de vrouwen hadden we alleen de uh, kwalificaties. Jorien Temors wint daar zeer overtuigend haar heat. Gaat door naar de kwartfinales aanstaande donderdag. Jara uh, van Kerkhoff voor tweede ook door naar de kwartfinales aanstaande donderdag. En dat kunnen we niet zeggen van Lara van Ruiven. Zij ligt eruit. Uh, er en die drie vrouwen staan samen met Sanne van Kerkhoff nu in de weer klaar. Zij gaan het voorbereiden, gaan strakjes namelijk rijden in de halve finale van de aflossing. Gaan wij nog even luisteren naar Lara van Ruiven. Die werd uitgeschakeld op die 500 meter. Er zat niet meer in. Ze zat er ook niet erg mee. Want ze reed die 500 meter. Vooral met het oog op die relay. Nou, dat was ze ze zeker ook het idee erachter. Uh, we hebben toch die startplek. Laten we hem dan opvullen. Om alvast, uh, ja. Die eerste rit is natuurlijk heel spannend. Ik denk dat het wel scheelt. Ik heb nu alvast een beetje geproefd hoe het is. De sfeer. Ik denk dat het wel een voordeel, uh, voordeel is. Nou, Dat was het short track. Vanmiddag is er weer lange baanschaatsen. Sebas moet zich haasten. Straks de mannen rijden de 500 meter. Meter, altijd een lastig te voorspellen afstand, maar misschien is het extra leuk dus om even een gokje te wagen, we hebben een spel in Radio Olympia, mensen die denken te weten wie er op de plaatsen 1, 2 en 3 eindigen, kunnen dat mailen naar hetpodium.nl en u kunt er een mooi boekenpakket mee winnen. Letselschade-expert Ime Drost in de studio. Morgen wordt een uh, belangrijke dag voor u. Dan doet de rechtbank in Almelo uitspraak in de zaak... tegen oud-neuroloog Ernst Jansen steur U heeft de afgelopen jaren zo'n 200 oud-patiënten... van Jansen steur bijgestaan. Nog even kort de hoofdpunten van die zaak Jansen steur op een rij. Ernst Jansen steur werkt als neuroloog... bij het medisch spectrum Twente. Na het jaar 2000 wordt de aan het kalmerende middel... Midazolam verslaafde Jansen steur steeds vaker in verband gebracht met medische missers. Hij stelde verkeerde diagnoses, schreef onnodig zware medicijnen voor... en liet onterecht operaties uitvoeren. Naar aanleiding daarvan moet hij vertrekken uit Twente... maar hij krijgt wel een kwart miljoen mee. Pas jaren later wordt de omvang van de puinhoop... die Janssen Steur heeft aangericht in volle omvang duidelijk. De neuroloog zelf werkte na zijn ontslag in Nederland... trouwens gewoon door in klinieken in Duitsland. Janssen Steur moet zich verschillende keren verantwoorden. Van de tuchtrechter mag hij nooit meer zijn beroep uitoefenen. In de strafzaak, waarin morgen uitspraak wordt gedaan... wordt zes jaar cel geëist. Meneer Drosten, wanneer begon u aan die zaak, Janssen Steur? Dat was in de zomer van 2005... toen vijf dossiers tegen Janssen Steur in één keer op mijn bureau lagen. En ik dacht van, vijf zaken, één arts... het zou maar eens zo kunnen dat dit een veel grotere zaak was... En ik ben toen in gesprek gegaan met de secretaris... van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Die ontkende alles. Ja. Toen dacht ik, dit is een doofpot. Ik stap naar de media. Het ziekenhuis in 20... En heeft u toen een beetje aandacht gekregen? Nou, er zijn een aantal artikelen in de media verschenen... maar het, het zette niet door. Ik weet nog wel dat journalisten mij belden die zeiden van... We hebben met onze hoofdredacteur overlegd... maar die vindt het een te fantastisch verhaal om waar te zijn. En ja, Het duurde uiteindelijk tot 2009 dat het echt helemaal uitbrak in de media. Maar u had wel meteen het idee dat het groter ging worden? Ja, ik had direct het gevoel dat het een grotere zaak was. Maar dat het zo'n grote zaak was... dat had ik in mijn stoutste dromen niet kunnen denken. En ik heb mij ook meerdere malen in mijn arm moeten knijpen... met de gedachte van ieme sta je nog wel met beide benen op de grond... Kan dit echt in Nederland? Want ja, die vijf kon... zaken van destijds die waren zeer opmerkelijk toen al. Ja, die waren uh, zeer opmerkelijk. Er werden diagnoses gesteld zonder voldoende onderzoek. En dat gaf me het één al een gevoel van... als het er vijf zijn, waarom zou ik nou net die vijf zaken hebben? Dat moeten er toch meer zijn. U zegt het ook een beetje lachend. Want is dit, u zegt, ik moest me in mijn arm knijpen. Is dit, is dit de droomzaak voor, voor een letselschade-expert? Ja, als je terugkijkt. Het zou maar zomaar een spannend jongensboek uh, kunnen zijn... die zich voltrekt. Fictie en werkelijkheid die door elkaar heen lopen en als slot blijkt die fictie die je dacht in één keer toch waar te zijn. En dat anno deze eeuw in Nederland ongelooflijk. Want het is de grootste zaak in, in, in medische missers ooit, hè, Eigenlijk ja, het is, in Nederland. Uh, het is de grootste medische zaak ooit, de grootste medische strafzaak ja. ooit. En ja. het bijzondere hieraan is dat u zelf bent behandeld in 1986 door Janssen Steur. Ja, ik ben in 1986 ben ik door hem behandeld... nadat een andere neuroloog in Hengelo Soma pot verloren tegen mij... zei dat ik MS had. Uh, en Jan Steur heeft mij een enorme dienst bewezen... door te zeggen van, na nou goed onderzoek, je hebt het niet. Dus ik ben hem op dat punt nog steeds dankbaar. Niet op het moment te... dat, dat die verhalen naar buiten kwamen... ooit een keer gedacht, zou hij mij wel goed behandeld hebben? Nee, die, die gedachte heb ik uh, niet gehad. Natuurlijk, het flitst heel even door je heen, maar... Er was zo goed onderzoek, er is een MRI genomen. Het is, alles was gewoon voor mij duidelijk dat hij het heel goed had gedaan. En dat blijf ik vasthouden. Die man die mij toen zo goed geholpen heeft. En u heeft toen niks aan hem gemerkt? Nee, maar dan praten we ook in 1986. En op het moment dat hij zeg maar het, van het padje was... zoals hij dat zelf letterlijk zei... dan ja. praten we over de, de periode vanaf 1998. Maar u kunt daar dus nog wel met enig nou ja, plezier op terugkijken op hem. Of in ieder geval, hij heeft u goed geholpen. Daar is niks aan af te doen. Nee, ik, ik blijf... Uh, de man zien zoals hij mij hielp een uitermate betrokken man bij zijn patiënt die ik uh, toen heel was heel charmant hè? wordt er van hem gezegd uh, vrouwen zeggen dat hij heel charmant uh, is ik als man heb daar geen u had dat gevoel maar, helemaal niet. natuurlijk kunt nee, u nee, dat ja. wel zeggen maar ja. goed dat... nee het was een, een, een charmante uh, ja. man en uh, ja gewoon, gewoon een, een, een arts die je als patiënt verwacht, gewoon ja. open, eerlijk, menselijk. Nou, dat bleek dus allemaal iets anders te zitten... toen u er uh, nader in dook, in ieder geval na al die jaren. Op een bepaald moment verdween hij naar Duitsland. Hè? Uh, uh, later hij, hij dook hij tot drie keer toe op in Duitsland... terwijl die hier toen natuurlijk al die zaken al had tegen hem lopen. Bent u wel eens bang geweest van dat hij daardoor echt de dans zou ontspringen? Hm. Ik ben... Ik moet zeggen dat ik bang ben geweest dat hij de dans zou ontspringen... omdat ik niet altijd direct overtuigd was... dat het Openbaar Ministerie er ook een hele harde zaak van zou maken. Waarom dan niet? Ik ben in maart 2007 heb ik een gesprek gehad met de officier van justitie in Almelo... van nou, dit heb ik. Uh, Zit u mogelijkheden tot strafvervolging? Mijn zin zijn die er. En toen is het heel lang stilgebleven. Op brieven naar het Openbaar Ministerie werd niet geantwoord. En pas in 2009, na mediadruk... Mm -hmm. toen zei het Openbaar Ministerie ja, culpa... Ik, we hebben het laten liggen en ging men ook ermee aan de slag. Maar dan toch denk je van... jongens, het heeft toch vijf jaar moeten duren... totdat die zaak weer... Waarom dan? Houdt het Openbaar Ministerie dan de, de, de artsen... de hand boven het hoofd? Waar ligt dat aan? Nee, als je, als je terugkijkt... ik moet zeggen dat het Openbaar Ministerie... politie en justitie uitstekend werk hebben gedaan... Levert. Als je kijkt naar het huiswerk zoals ze dat bij de rechtbank hebben ingediend. Meer dan lof. Maar het is zo'n omvangrijke zaak. Juristen zijn geen artsen. Dus die moeten zich laten voorlichten door allerlei deskundigen. En die zijn ook direct niet beschikbaar. Kortom, zeer bewerkelijk. Maar uiteindelijk, lang wachten heeft zich beloond. Uitstekend werk heeft het ja. Openbaar Ministerie geleverd. Oké. Okay. En tegelijkertijd lijkt het met mij ongelooflijk moeilijk. Uh, want ja, dit is allemaal goed gekomen, maar die man verdwijnt naar Duitsland. En u moet dat dan tegen uw cliënten zeggen. Dat, is, dat lijkt me vreselijk voor hen. Kijk, Het, het grote probleem was bij mijn uh, cliënten dat hij continu weer opdook. En dat ze moesten uh, onderkennen dat het ziekenhuis had het in de doofpot gedaan. Ja. De inspectie voor de gezondheidszorg deed helemaal niets. En de man kon gewoon nog werken. Ondanks het onnoemelijk leed wat hij... Mijn cliënten had toegebracht. Het is toch, gewoon in Duitsland is... aan de bak. Ja, dat is niet uit te leggen, toch? Dat, dat is niet uit te leggen. Dat, is, dat heeft psychologisch zoveel schade aan mijn cliënten teweeggebracht. Continu werd de zaak weer opgerakeld. Bent u zelf betrokken geweest bij de opsporing tussen aanleidingstekens, van hem in Duitsland? U gaat lachen, waarom? Nou. <laughs> Ik heb ooit een keer een tip aan een journalist gegeven... waar hij in Duitsland zat. Die journalisten hebben hem toen daadwerkelijk opgezocht. Maar ik heb hem tot twee keer toe op internet de eerste twee keer gevonden... en die tip doorgegeven aan de Waren dat journalisten. de journalisten van RTV Oost? Dat waren de journalisten van RTV Oost en Tubans. Ja, ik vind dat het werk verder van journalisten om dat op te pakken. En ik moet niet te boek staan als de grote speurder... die op zoek gaat waar Jans de Steur uh, is. Maar goed, uh, u bent kennelijk goed geïnformeerd. Maar dat is toch helemaal niet erg? Waarom vindt u dat zo vervelend? om? Nou ja, kijk, ik moet mijn uh, juridisch werk doen... en niet als uh, de grote speurneus uh, uithangen. Maar ik moet u zeggen dat ik het uh, op zich wel leuk vond... om eens te kijken, want je hoorde geruchten... dat hij toch uh, in Duitsland aan het werk is. En dan speur je dat internet af. En als je hem dan vindt, gewoon op een site... Hoe wist u trouwens toen zeker dat hij het was? Hij stond daar met naam en toenaam. Stond hij op de website van, van een ziekenhuis als neuroloog. Hm. Ja, dan denk je van: jongens, wat is dit? Nou ja, dan bel je met journalisten. En, en die, die hebben met hem gebeld? En dat... Die zijn de eerste keer zijn ze daar na, naartoe gegaan. En hebben ze hem gewoon geconfronteerd met datgene ja. wat men. Uh, wat men uh, hoorde uit Nederland, de vele misdiagnost. Ja, het is wel uitstekend werk gedaan, de jongens van de RTV Oost en Tubantia. Ja, die hebben echt uitstekend werk gedaan. Ja. Collega's van Janssen-Steur hebben uw strijd tegen hem... niet altijd een dank afgenomen. En die hebben dat kennelijk ook laten blijken. Uh, waar merkt u dat aan? Wat gebeurde er? Ja, ik moet u zeggen dat ik... Uh, ik, ik ben zelf als patiënt in behandeling uh, nog steeds bij het MST. En zei een keer een reumatoloog tegen mij... van iemand zou je toch niet uh, een reumatoloog zoeken in een ander ziekenhuis? En ik kwam een keer in het uh, ziekenhuis in Almelo... en kwam een arts tegen op de gang. En die zei van... meneer Droes, ik heb best wel respect voor het vak wat u uitoefent... maar u hebt één grote fout gemaakt. U hebt je Steur uh, te grazen. Gaat dat zover? Ja, dat gaat kennelijk uh, zover. Ik, ik moet zeggen dat ik uitermate geschok was door zo'n opmerking. En ik denk van, waar haalt zo'n arts de arrogantie uh, vandaan... om zijn beroepsgroep uh, zo te beschermen. En dat heb ik ook de afgelopen jaren wel gemerkt. Dat er een categorie artsen is... die ja, de beroepsgroep beschermt. En op het moment dat je nou fouten wijst, dat mag niet. Het is stuitend. Het gaat u wel echt persoonlijk aan het hart, dit, hè? Ja, dit gaat mij echt persoonlijk aan het hart. Ik heb gewoon zelf meegemaakt en gezien... hoe, hoe bepaalde artsen de goede niet uh, te nagesproken... gewoon de medische fouten proberen te verdoezelen. En ja, patiënten worden daar het slachtoffer uh, van. En laat ik één voorbeeld noemen. Een, een de voorzitter van de raad van bestuur, die de opvolgend neurologen instrueert om de foute diagnoses wel te registreren, maar niet met de patiënt te bespreken en niet actief op zoek te gaan naar slachtoffers. Het moet niet gekker worden. Onvoorstelbaar. Ik onderbreek u heel even, want we gaan naar Sebastian Timmermans, die zit in een short chibet, short track. En de relay vrouwen, halve finales met Nederlandse deelnemer is begonnen. En dat is het grote project dat een aantal jaar geleden werd begonnen. Op deze, dit onderdeel daar zag de KNSB en daar zag de bondscoach Jeroen Otter de grootste kans op een Olympische medaille. Vier jaar geleden werd Nederland vierde. Toen won het de B-finale en had het vervolgens eh, nog dus die vierde plek in handen. Omdat Korea in de A-finale werd gedisqualificeerd. De top twee in de half finale waar Nederland nu in rijdt gaat door naar de finale. Volgende week dinsdag. Maar Nederland is niet helemaal lekker begonnen. Nederland rijdt in derde positie. ...positie eigenlijk al vanaf het begin af aan. China ligt op kop, Italië in tweede positie, dan Nederland. En zoals verwacht strijdt Nederland voorlopig met Italië om die tweede plaats achter China. China topfavoriet in deze finale in Japan. De vierde ploeg. Dat was eigenlijk wel een beetje duidelijk al dat dat de zwakste schakel zou zijn. En zo lijkt het zich ook te gaan ontpoppen tot nu toe. China met afstand. En dan de Nederlandse schaatster net voor Jorien Tamos, Is Dat volgens mij die op dit moment in de baan is. Iedere anderhalve ronde dan duw je je ploeggenoten weg. Dat was inderdaad net Jorien de jaren Van Kerkhoff in stelling gebracht. En zo is het... Een een gekrieuw op de baan. Lijkt het wel een mier Want 4x4 dus 16 dames op dat kleine baantje van 111 meter lang. En je moet ook maar iedere keer proberen om A goed uit te komen. Als, jou, als het jouw beurt is. Als je afgeduwd moet gaan worden door je ploeggenoot en een B. Dan natuurlijk een botsing met dames van de andere landen te voorkomen. Daar slaagt Nederland tot nu toe wel in. Maar Nederland slaagt er niet in om Italië voorlopig voorbij te gaan. Terwijl we toch al in het tweede deel zitten van deze halffinale. Nu ontstaat er een gaak aan de binnenkant van de baan. En nu is Nederland naar de tweede plaats. Plaats, met nog tien ronden te gaan, dat is goed gedaan. Volgens mij door Lara van Ruiven, die eerder vandaag werd uitgeschakeld op de 500 meter. Het was inderdaad van Ruiven, zij heeft namelijk overgegeven aan Jorien Tamos. Jorien Tamos weggeduwd. Jorien Tamos natuurlijk de kopvrouw als het ware van de Nederlandse short -track ploeg. Zij moet nu proberen om het gat te maken met de Italiaanse slaagster. niet helemaal in hoor. Italië zit nog altijd bij Nederland op het vinkertouw. China is, uh, is weg. China heeft een gaatje met nog zeven ronden te gaan. Nederland nog altijd tweede met Oh, de Italiaanse, oh, aan de binnenkant. En de Italiaanse dame in de baan. Dat is Luciana Peretti. Ja, die rijdt Nederland onderuit. Die rijdt daar uh, Sanne van Kerkhoff onderuit. Van Kerkhoff staat wel weer. Zal uh, hopelijk voor haar op de wedstrijd vervolgen. Maar dan zullen de juryleden toch even moeten kijken. Of het uh, de fout was van Sanne van Kerkhoff. Of dat de Italiaanse dat uh, deed. En wat dan zou Nederland eventueel nog kunnen worden toegevoegd. Maar er lijkt het lijkt er toch op dat Nederland uh, deze uh, valpartij van. Sanne van Kerkhoff kansloos is voor een plek in de finale. Het startschot klinkt, terwijl nu Yara van Kerkhoff nog even de Chinese koploopster in de weg rijdt. Het startschot heeft geklonken, dat betekent dat er dan nog één keer overgegeven mag worden. Yara van Kerkhoff, dat is de vrouw die het moet afmaken voor Nederland-China, gaat deze halve finale winnen. Zoveel is duidelijk. De laatste ronde. Ja, en dan moeten de juryleden gaan kijken hoe dat precies zat met die botsing tussen Italië en Nederland. En of er nog consequenties uit gaan volgen. Feiten zijn voorlopig dat China als eerste over de streep komt in deze halve finale. Dat de Italiaanse dames de Japanse vrouwen voorblijven. En tweede worden in deze halve finale. finale Japan derde wordt. En het Nederlandse kwartet als vierde over de streep komt. Jorinte, Mors, Sanne en Yara van Kerkhoff en Lara van Ruiven. En nu zijn alle coaches en dat zullen dadelijk de juryleden ook gaan doen. Gelijk op allerlei beeldschermen aan het kijken wat er nou precies gebeurde bij de botsing tussen een van de Italiaanse vrouwen... en uh, Sanne van Kerkhoff was het, die werd uh, omvergereden. Was het de fout van van Kerkhoff of van de Italiaanse vrouw? Daar hangt het nu helemaal vanaf. We gaan kijken, ja, van Kerkhoff komt naar binnen toe. En ik heb toch ook wel het idee dat ze zelf behoorlijk naar binnen toe komt... op het moment dat Peretti, de Italiaanse, haar dan een beetje van zich afhoudt. Ze zit er ook nog niet helemaal naast. Ik vrees met grote vrezen dat dit het einde gaat betekenen voor de, tenminste het voorlopige einde gaat betekenen... voor de medaille-aspiraties van de Nederlandse ploeg. Dat ze niet de A-finale gaan rijden, maar dat ze veroordeeld worden... net als vier jaar geleden tot het rijden van de B-finale. Dan ben je dus nog niet helemaal kansloos. Maar ja, dan moeten de twee ploegen gedisqualificeerd worden in de A-finale. En moet Nederland de B-finale winnen, dan zou een medaille er nog in kunnen zitten. Nee, de kortste route naar een medaille, gewoon een plek in de A-finale... die lijkt verkeken en is inderdaad verkeken, want China... China is inderdaad samen met Italië door. En uh, Japan wordt derde. Nederland krijgt zelfs nog een penalty uitgedeeld. Dus lag de fout inderdaad helemaal bij Sanne van Kerkhoff. En zo eindigt uh, deze dag voor de Nederlandse in Mineur. Want het grote project bij de vrouwen. Vier keer Europees kampioen. En een paar jaar geleden tweede op het wereldkampioenschap. Uh, de relay eindigt dus in deze halve finale. Door die valpartij van Sanne van Kerkhoff. Sebastian Timmerman, laat nou, ik het een keer goed zeggen. Vanuit Sochi. Imed Ros, letselschade-expert, hopelijk uh, eindigt de dag voor u morgen minder immunuur. en dan is eindelijk de uitspraak tegen ex neuroloog Ernst stuur. Wat hoopt u dat er uitkomt? Nou, hij wordt in, uh, in in twee groepen wordt hij verdacht van vermogensdelicten en voor medische delicten. Dat zou natuurlijk uh, een ramp zijn als hij wel voor de vermogensdelicten wordt veroordeeld, maar voor de medische delicten wordt vrijgesproken, want ja. dan zien we dat als een uh, nederlaag. Um, we hopen, en dat zou het mooiste zijn... dat alle delicten bewezen uh, zullen worden. Maar het is ook juridisch niet eenvoudig. Want dan zou die ook dezelfde uh, zelfmoord van een vrouw uh, verweten uh, worden. En dat zullen we toch moeten afwachten hoe verder de rechter daarin komt. Uh, maar het mooiste zou zijn als een aantal medische delicten wordt uh, bewezen... verklaard en hij met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf naar huis gaat. Want dat is het belangrijkste voor uw cliënten ook? Dat is het belangrijkste voor mijn uh, cliënten. Dat hij voor de medische delicten, althans voor een aantal van die medische delicten... Wordt veroordeeld en toch een gevangenisstraf krijgt. En de hoogte daarvan is, denk ik, voor mijn cliënten niet zo heel belangrijk. In Immond Rost, letselschade-expert. BV Buitenland. Buitenlandredacteur Willem Frank de Nootje gaat het hebben over Syrië. Op 21 augustus kwamen uh, honderden Syriërs om het leven... door een aanval met het uh, sarin-zenuwgas. Mm -hmm. En dat was de rode lijn. Dat zei uh, president Obama, hè, maar, maar zijn woorden te gebruiken... de rode lijn, dat zou kunnen leiden eigenlijk tot, uh, tot gewapend ingrijpen. Maar volgens een studie van een hoogleraar van het gerenommeerde MIT-instituut in Boston... zijn die inlichtingen die de schuld bij Assad neerleggen... dat, zijn, dat is puur broddelwerk. Oh. Dat zegt, deze meneer. Dat zegt deze meneer. Dat is nogal een flinke uitspraak. Ja, nou hij is ook niet de minste. Uh, Theodore Postel, daar gaat het om, veiligheidsdeskundige. Hij heeft veel verstand van, uh, van rakettechnologie. Hij heeft het onderzoek samen gedaan met een voormalig wapeninspecteur van de VN. En die twee zij zijn ervan uitgegaan, uitgegaan van de uitspraak van John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Anderhalve week na die gifgasaanval gaf hij een persconferentie. We weten waar de rockets zijn from. We know rockets came only from regime-controlled areas, and went only to opposition-controlled or contested neighborhoods. Ja, volgens Kerry gingen die, die zenuwgasraketten. Die kwamen dus. Zeker weten zij die eigenlijk vanuit uh, Assad-gebied. En werden ze afgeschoten op buurten waar de rebellen zitten en betwiste buurten. Nou, later zou de minister ook nog tegen het congres zeggen dat die projectielen uit het hart van Assad's territorium waren gekomen. Assad had mm -hmm. het dus gedaan, hè, volgens de Amerikanen. Ik denk maar, het wel, ja. maar, schrijven die, die postel en zijn collega in hun rapport, dat zou betekenen dat de raketten een bereik moeten hebben gehad van. 10 kilometer. En volgens hun eigen onderzoek konden die raketten niet verder zijn gekomen dan slechts 2 kilometer. En hoe komen ze bij die bewering dan? Nou, dat staat uitvoerig beschreven in hun rapport. Nou, ik ben geen natuurkundige. Voor mij was het een beetje ingewikkeld. Dus ik heb met deze meneer Postel gebeld voor wat tekst en uitleg. En volgens hem is het vooral belangrijk om te begrijpen. met wat voor raket dat gas is afgeschoten. Want uh, die raket die lijkt namelijk wel wat op een soeplik op een stok. De can heeft een. Significant diameters because it carries the siren about 35 centimeter diameter and then uh, the artillery rocket is a much smaller diameter about uh, 12.2 centimeters. Nou, het blik met zenuwgas dat is dus vrij groot. Het heeft een diameter van 35 centimeter. De stok waar ik het net over had, dan zag je de raket waar die op zit... dat die heeft maar een diameter van 12,2 centimeter. Nou, dat is dus bepaald geen aerodynamische vorm. En als we nee. dan kijken naar de vluchtkarastriek, et cetera... dan hadden die raketten nooit afgeschoten kunnen worden... vanuit het hart van Assads grondgebied. Dus dat betekent dat misschien anderen dit hebben afgeschoten? Nou, dat zegt deze poston niet. Want deze raketten kun je afschieten van een mobiele installatie. Dus Assads troepen hadden die installatie, die raketten, mm -hmm. dicht. Bij kunnen rijden. Maar postel sluit niet uit dat het een andere strijdende partij de schuldig is. You was somebody uh, with much than the I mean, 600 kilograms of sarin could be in a small truck. Uh, it's dangerous. But, uh, doable. Het vervoeren en het afschieten van die Sarin-raketten... is namelijk helemaal niet zo ingewikkeld. Wel heel gevaarlijk, maar om dat te doen... hoef je niet per se de middelen te hebben... die de Syrische regering ter beschikking heeft. Dat zegt Theodore Postel. Maar hoe dan ook, dankzij die uitspraken van Kerry... en de opvattingen in het Witte Huis en Amerika... zijn de Amerikanen uiteindelijk niet tot de aanval overgegaan. Toch? Nee, dat, dat is natuurlijk zo. Maar deze, deze Theodore Postel hamert erop dat het een enorme inlichting Blunder was. En hij zegt: ja, de Amerikaanse regering heeft een serieuze poging gedaan om het congres over te halen. En de regering heeft ook deze zaak vurig bepleit bij de Verenigde Naties. En de basis daarvoor waren beroerde inlichtingen. I remain uh, stunned by the American uh, government's failure to react to this in any way. This actually causes me to become more concerned. Over de staat van Amerikaanse politieke leadership. Ja, gek genoeg vindt, vindt hij dus blijft het oorverdovend stil in het Witte Huis, geen reactie. Dat is toch ook heel raar als dit echt zo is. Dat... Ja, dat, dat is heel raar, zeker omdat ze eigenlijk dezelfde conclusie trekken als een recent uh, VN rapport waar ook niet zo heel veel aandacht voor is. Uh, het Congres uh, zegt hier helemaal niks over. In de Amerikaanse pers is het stil en daarom maakt deze postel die maakt zich grote zorgen over de toekomst als zich weer iets dergelijks voordoet, ja, een zaak die tot oorlog zou kunnen leiden. Willem Frank ten Noot, hartelijk dank. Aan tafel nog altijd Leila Vorak uh, en Mustafa Hadzi Ibrahimovic. Ik zeg het normaal Mustafa. gesproken altijd <laughs> op het moment dat, uh, dat er een voetbalwedstrijd aan de gang is, maar goed. Uh, met jullie hadden we het over de protesten in Bosnië. Er wordt gesproken over de inzet van, uh, van Europese militairen daar. Wat weten jullie als daarvan? Het als het escaleert. Ja, precies. Ja, ja, als en het we escaleert. hopen dat ja. dat het niet gaat gebeuren. Ja, en hoe ernstig is de situatie nou vergelijkt met wat die mensen daar in de portemonnee hebben? werkloos of niet werkloos? En als je dat vergelijkt met wat wij in Nederland ontvangen? Heel ernstig, ze, de prijzen zijn hetzelfde en de salaris is een derde, nou, niet, eens, niet eens een derde. Nee? Nee, het is echt, echt heel erg. De Gemiddelde pensioen is 300 euro. Ja, nog minder, 200. Nou, ik hoop op een beter menswaardig bestaan voor de burgers van Bosnië. Maar, ze, hoe, maar hoe zien jullie dit aflopen? Um, er zit iets gaande. Dus, uh, ik zei al, de overwinning is al uh, gemaakt. Doordat mensen op straat zijn gegaan ja. na zoveel jaren. Dus het kan alleen dan beter gaan. Ja, absoluut. En dat er, dat er een, eenheid is om dat met elkaar samen te doen. Want ze streven naar dingen die alles zo zijn. Iemand Rost, gaat u zo meteen naar het schaatsen kijken? Ja, ik ben uh, schaatsenrijden zelf geweest. Dus ik ga absoluut kijken. Ja, ja, dat weet ik. Ik kon er wat van, hè? Beter dan ik. Hartelijk dank, allen, hier aan de avond. Dank u wel. De Olympische Winterspelen in Sochi. Bam, daar heeft het startschot geklonken. Natuurlijk hier op Radio 1. Representing the Netherlands. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags... Kijk wat er in het Olympisch Stadion gebeurt. Het wordt een dijk van een Olympisch... Oh. NOS Radio Olympia. Wat is uw reactie op dit verhaal? Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. 92929292. Nee, nee, nee, nee, de mix van sport en nieuws. Oh, ho, ho. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Goedemorgen, ik ben van de Incassade, Deurwaarders En Incasso. Ik kom een nog openstaande rekening met u regelen. Kijk, zo gaat Incassade met uw klanten om. Vriendelijk, oplossingsgericht en met resultaat. Dat maakt Incasso voor alle partijen aangenamer. Incassade, Deurwaarders En Incasso. Aangenaam, incassade.nl Vanaf nu is er konstelmet.nl Snel antwoord voor de huisarts. Log in met je DigiD en stel je vraag wanneer het jou uitkomt.